NOS-journaal. In Hengelo zijn vijf mannen aangehouden voor het mishandelen van twee agenten. De agenten spraken afgelopen nacht in het centrum een groepje aan dat zich luidruchtig en vervelend gedroeg. Toen een van hen een glas naar de agenten wilde gooien, probeerde die hem aan te houden. Bij de daaropvolgende worsteling werden de agenten door vrienden van de verdachte op de grond geduwd en tegen het hoofd geschopt. De twee agenten werden uiteindelijk ontzet door toegesnelde portiers van horecagelegenheden in de straat. Andere agenten slaagden er daarna in de vijf mannen aan te houden. Ze zijn tussen de 20 en 26 jaar oud. Het Nederlandse elftal speelt dinsdag in de halve finale tegen Uruguay... voor het eerst op dit WK volledig in het oranje. Ook de broek is ditmaal oranje. Het is de vijfde keer dat Nederland tegen Uruguay uitkomt. Alleen bij het WK in 1974 werd gewonnen. Het werd toen in de groepsfase 2-0 door doelpunten van Johnny Rep. De andere drie keer, in 1924, 1928 en 1980, won Uruguay. Tijdens de groepstraining van vandaag werd bevestigd dat Joris Matthijssen kan meespelen op dinsdag. Hij had geen last meer van zijn knie en kon zonder problemen meetrainen. Robin van Persie trainde nog apart, maar volgens de medische staf kan ook hij dinsdag meespelen. In Assen is gisteren een peuter uit een snikhete auto bevrijd. De wagen stond meer dan 20 minuten bij een winkelcentrum in de brandende zon. Omstanders forceerden een deur en haalden het meisje van anderhalf eruit. Op dat moment raakte het meisje voor korte tijd buiten bewustzijn. Het kind werd opgevangen door ambulancemedewerkers. Even later mocht ze met haar 26-jarige moeder mee naar huis. Het incident wordt gemeld bij bureau jeugdzorg. Het weer, overwegend zonnig en droog. Het is vanmiddag in het noorden 22 graden, in het zuiden 27. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen en dinsdag iets koeler en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Eh, dat is het dus niet. Het heet uh, gewoon uh, de Zomerse Zondag bij ZFM. En niet Zondag in Kennemerland, want dat is stilgelegd. Er is een computerprogrammeur hier aan het werk uh, geweest die er niet helemaal het uh, begrepen heeft. Het is uh, inmiddels drie minuten over, uh, wat zeg ik, bijna vier minuten over drie. We gaan uh, gewoon uur nummer vier beginnen. Ik weet niet hoe, tot hoe lang ik moet blijven zitten... Weet wel dat we in dit uur aandacht gaan besteden aan deze groep. Hier zijn ze, de Cosmic Carnival met Stop It. En daarna gaan we ook even praten over de band. Was hiding in a corner. I saw the shine. Die overigens ook werd gebruikt bij het optreden toen ze um, bezig waren om winnaars te worden van de Grote Prijs van Nederland in de categorie uh, Rock Alternative. Want daar praten we het over. 2009. En uh, binnenkort zullen ze het uh, theater ingaan uh, met uh, Evie, de winnares van uh, de Grote Prijs van 2009 bij de Singer Songwriters. Doen ze niet helemaal alleen. Ik geloof dat ook Lee Mason en, zoals uh, eerder gerefereerd, Fabiana Dammers van dat uh, Deel delen uit gaan maken. Zoals gezegd, afgelopen vrijdag waren ze in het patronaat het café, daar traden ze op. En dat gebeurde allemaal tijdens de strafschopper-serie die genomen werd tussen de Genezen en de Uruguayanen, de volgende tegenstander van de Nederlanders. En de heren en ook de enige dame in het gezelschap waren toch ook wel een beetje bijzonder geïnteresseerd in hoe die voetbalwedstrijd nou verliep. Na afloop van het optreden in het patronaatcafé had ik een uitgebreid gesprek met de heren en de dame was ook wel aanwezig, maar die was even links en rechts geoccupeerd, dus om het maar zo te zeggen een beetje bezet. Het gesprek begon als volgt en ik maakte daar een beetje de opmerking naartoe van live in your living room van 4 juni jongensleden in Schalkwijk. Toen had ik al, uh, was ik al bezig om min uh, ja, of, of meer een uh, gesprek te beginnen. Ik had het ook al een beetje opgenomen, het eerste gedeelte. Maar toen kwam ik uh, bij deel 2 erachter dat ik het pauzeknopje vergeten was aan te zetten. En daar begint het interview is mee. Is je echt aan? <laughs> ja. uh, het is uh, mooi weer geweest. Uh, het is uh, vrijdagavond uh, in Haarlem. We staan met uh, drie, well, eigenlijk wel met vijf man van de uh, Cosmo Carnaval... Na te praten? Ja, nee, het is uh, het, pa het patronaatcafé, het optreden geweest. Uh, naast me, Frank, uh, ja, ik ga het toch eens even over, uh, over jullie hebben, want uh, ja. jullie hebben al een uh, tournee, uh, tournee achter de rug. Live in your living room heette ja. dat, geloof ik. Hoe is dat jullie bevallen? Ja, dat is leuk. Dat is erg leuk. We hebben alle huiskamers in Nederland ongeveer, nee, alle steden hebben we bezocht. Grote tour geweest. Dat is leuk. Dat is uh, een groot succes. Ja, wat, wat, is nou, wat is nou het leuke aan zo'n... Uh, zo'n live in your living room. Zo'n huiskamerconcert. Uh, is dat nou uh, iets uh, waarbij je dan op een gegeven moment... Uh, ja, direct hebt met het publiek. Is het veel echter? Ja, dat sowieso. Je komt, uh, je komt thuis in een, in een, uh, een soort cultuur. Van, van, van de gastheer eigenlijk. Want die nodigt veel mensen uit. Die die kent. En ja, dat is altijd een bepaald type mens natuurlijk. En, en die is bepaald type vrienden en, en dat is heel grappig om, om daar in terecht te komen, dus voor ons elke keer een andere huiskamer, een andere sfeer en dan moet je opbouwen in een unieke locatie elke keer, elke keer is het anders, dus uh, dan ga je spelen met de galm en, en ja, hoe dan ga je jezelf opstellen en hoe gaan we zitten en waar gaan we naartoe zingen en iedereen zit er bovenop, de mensen ook, dus uh, ja dat is heel erg uh, persoonlijk, de eerste keer was heel erg wennen voor ons en dat ging eigenlijk heel erg goed toen al en toen hadden we zin in, in, in, uh, in een tour inderdaad en uh, dat is er ook van gekomen. Want, uh, ik ga nog even naar de toetsman, uh, Germen, uh, dat vereist natuurlijk een hele andere soort instrumenten wat je dan bij je hebt en ook een hele andere manier van, van spelen. Ja dat klopt, uh, normaal als wij een grote show spelen dan spelen we inderdaad met gitaarversterkers, uh, onze zangers is uitversterkt en ik heb dan uh, een aantal pianos tot mijn beschikking. En in de huiskamer past dat natuurlijk allemaal niet, maar dan werkt het ook niet omdat je met een veel hoger volume dan moet werken. Dus uh, we hebben inderdaad alleen akoestische gitaar, de, de elektrische gitaar die is heel zachtjes uitversterkt. Mijn piano is een beetje uitversterkt en de bas natuurlijk. Maar alles op huiskamerniveau en um, daardoor krijg je een veel, ja, een veel tastbaarder en fragieler geluid. En dat maakt het wel een stuk, een stuk, een stuk intiemer. Het interview van 4 juni Overlife in Your Living Room, dat heb ik uitgezonden. Maar even op die dag dat jullie daar optraden in Haarlem, dat was op een moment voor jou was het wel heel erg leuk. Er stond ook echt een piano. Precies. En uh, daar rekenen we in principe niet op. Maar op het moment dat hij er stond en hij klonk ook lekker had een beetje een, een soort van rauwe honkytonk feel. Dat was wel erg lekker. En uh, dan hebben we, toen hebben we besloten om gewoon een aantal nummers ook op de piano te doen. Omdat het gewoon beter werkt. En uh, ja, dat is wel leuk. Dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel tof om dat dan erbij te kunnen doen. Als je, als je alleen maar je eigen elektrische pianootje bij hebt. Are closing, I don't want you to get Music mm -hmm. Dat was uh, zeg maar uh, de huiskamer maar kijk, uh, de meeste mensen die een beetje de popwereld een beetje volgen, die kennen jullie natuurlijk ook uh, van de finale van de Grote Prijs van Nederland uh, in december, die jullie uh, gespeeld hebben in de Melkweg. Hoe is het uh, daarna gegaan met jullie? Ja, daarna, dus we hebben we zoveel dingen gedaan. We hebben, uh, via, via de Grote Prijs zijn we eigenlijk, we hebben een optreden in, in Casablanca Marokko uh, uh, gekregen, waar we ook een uh, gewoon, nou, een kleine week daar mochten zijn en uh, eigenlijk meer gewoon uh, bij de balustrade hebben lopen hangen dan uh, <laughs> nee dat we gewoon in zo'n hotel maar we moesten twee keer optreden en het was zo fantastisch, zo enorm groot het ja, is bizar en uh, 5.000 uitzinnige Marokkanen was dat, uh, dat uh, 5.000, ja, maar, maar, maar leeft het dan uh, bij die mensen daar? Nou ja, dat was dus onze grote vraag je weet het niet, ik bedoel uh, dat festival er zaten heel veel metal mensen uh, en, en, en dat soort muziek was er veel gespeeld en, ja, om een van de reden, ze vonden het fantastisch. 5000 man ging helemaal uit de stekker. En ja, dat wisten we niet van tevoren. Dus dat was wel spannend. Maar ja, het is goed uitgepakt en het was een waanzinnig optreden. Dat is echt wel. Uh, nou weet ik dus uh, van een verhaal van jullie dat, uh, dat jullie echt als een soort mind van grote popsterren daar werden behandeld. Uh. Klopt dat? Ja, echt een, als, een, als, een, als, een, als een waar fenomeen. <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat, dat hoorde niet. Ik moet een pizza uit en zo. En, uh, ja, ja, ja. Terwijl het was, we stonden eigenlijk op de metalavond, stonden we geprogrammeerd. Dus allemaal snoeiharde rockbands. En uh, nou, toen moesten wij op. Hadden we een, uh, een 70 uh, soul-funk intro. Nou, dat was wel was, was aan en we hadden allemaal uh, ja, de setlist afgestemd uh, op, op, de, op de gig. Dus heel veel met... Je zit in Afrika, dus je doet meer met ritme dan. Lijkt like like my... uh, Ghana is er nu uit, hè? Ja, ja, precies. <laughs> Helaas. Maar uh, het, is een, uh, ja, het was dus anders uh, dan, uh, dan dat je dat uh, daar zo 1-3 verwachtte. Ze hebben daar minder eigenlijk en, en daardoor zijn ze tevreden met meer. Zo, zo simpel eenvoudig kan je dat samenvatten denk ik. Die mensen moeten het gewoon met, ja, die, ja wat zijn hun hobby's? Dat kan je moeilijk voorstellen, want ze, ze zitten op straat en, uh, en ja, heel veel, de meeste mensen zijn arm gewoon, ik denk 90, 95 procent misschien wel. In de stad, Casablanca. Nee, neem je, want jij bent een van de, van de mannen die het, de liedjes schrijft ook. Hè? Neem je dat, dat, dan, dat soort dingen dan ook mee? Hoe bedoel je dat? Nou, gewoon in het maken, in het verwerken van zon. Dat, dat wat je meemaakt. Ja, daarom. Dat, ja, nou ja, dat, dat specifiek niet zozeer, denk ik. Het is meer, uh, ja. Nou, ja, Gerben doet dat wel meer. Bij mij komen dingen gewoon uh, spontaan op en dan moet ik ook een tekst gaan bedenken. En dat is dan, uh, ja, die tekst, ja. Ergens weten we ook wel dat het gebeurt in de wereld, ik bedoel, iedereen weet waar, ar waar armoede ligt en iedereen weet dat het bestaat. Ik bedoel, en over het algemeen uh, zou je wel kunnen zeggen dat die wereldproblemen deel van zijn van ons leven. En uit, uit die opzet schrijven we natuurlijk wel de nummers. Dus. Onze, onze, onze nummers gaan ook vaak over, uh, wij zeggen het als redemption zou ik maar even zeggen, dus over verlossing. Dingen, ja, dingen overwinnen door iets moeilijks gaan en daar uitkomen. En, en... Tijdens dat je in iets moeilijks zit, uh, hoop hebben dat het goed komt. Dat, daar gaan eigenlijk veel van onze nummers gaan daarover. Dus uh, ja, zo'n tripje naar Casablanca, dat is dan echt zo'n waanzinnige soort, soort overwinning daarop, zou ik maar, zou ik maar zeggen. We, we vechten er hard voor, we werken er hard voor, we zijn allemaal straatarm. En als je dan zoiets mee mag maken, vier dagen lang als een soort Bruce Springsteen uh, in Casablanca worden behandeld. Ja, dat is, dat is fantastisch. Dat is natuurlijk geweldig. Het betaald ook. Alles wordt betaald. En, en, en we hoeven ons eigen zorgen om te maken. We kregen zakgeld. Elke dag konden we eventjes... Uh, Konden we eten gaan halen en dat kostte ons allemaal niks. Het was leuk. Is it wrong to feel bad about geweest. Um, maar uh, nou ja, jullie, uh, jullie hebben dus in die finale gestaan van die grote prijs van Nederland. Maar daar is nog, gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. Op een gegeven moment wordt je beoordeeld op je kunnen, zeg maar. Um, dan sta je in een kwartfinale, want, uh, want een kwartfinale, daar begint het uh, mee. Um, en dan is, uh, ja, dan wordt je beoordeeld. Ja, toen hadden we nog een uh, andere drummer uit Bulgarije. Niet Robin. Nee, nee. nee, nee. En, uh, ja, daar moesten we het mee doen op dat moment. En, uh, nou, dat uh, was vooral uh, hard en uh, interessant. En, en, interessant. <laughs> en toen kregen we een redelijk positief jurycommentaar. Dat, dat, dat, we wel, uh, dat het wel leuk, leuk was wat we deden en dat we in ons genre heel goed waren, maar dat genre was niet ge goed genoeg. Of was te belegen, dat genre moest te belegen. Om uh, überhaupt kans te maken op de Grote Pijf van Nederland. Dus we moesten heel veel gaan doen en we moesten ook hits hebben en we moesten gaan schrijven. Nou en Toen uh, kwam Robin erbij, uh, incidenteel, uh, gewoon, dus, dat was het eerste idee uh, in de halffinale. Was... We... Dat was ontzettend spannend, want ik kreeg uh, geloof ik acht dagen van tevoren het telefoontje van uh, Ronald, de bassist. Ja. Met de vraag of ik uh, in wilde vallen. Ja. Dus dat was allemaal nogal last minute. En ik geloof dat we um, twee keer een oefensessie van uh, 2,5 uur, uur hebben gedaan. Ja. En daar moest het eigenlijk mee doen. En uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal compleet verschillende achtergronden. Ja. Dus dat was een ontzettend spannende onderneming. Ja. Maar met goed resultaat uh, blijkt nu achteraf. Maar het was, uh, dat was nog wel even stressvol om uh, kort van tevoren zoiets op te zetten. En elkaar dan uh, ja, zowel persoonlijk als muzikaal uh, te leren kennen. dat, dat ja, er gaat gewoon tijd te zitten. En dat hebben wij in, in, in een ontzettend snelle, uh, ja, in een heel kort tijdsbestek moeten doen. Dus dat was een heel heftige, uh, maar interessante periode denk ik. Wat, wat, wat mij intrigeert op een gegeven moment ook is... Uh, uh, ja, je zegt het Nick uh, over uh, belegen. Uh, dan, dan vraag ik me af... Ja, op een gegeven moment sta je er wel, uh, wat, maar dat is dan, dan toch niet meer belegen. Nou, het, het, wat, het punt is, wij dachten, van, wij dachten er anders over. En we hebben ook niet aan de hand van het juryrapport jury alle andere dingen gaan doen. We zijn niet uh, een enorme show gaan opvoeren met allemaal gekke pirouettes op het uh, podium. En, uh, hey. bedoel, we hebben gewoon ons eigen ding gedaan. En, uh, wij, alleen gewoon verbeterd, met een betere drummer we hebben een aantal betere songs gepakt. We hebben nog gewoon van onze eigen kracht uitgegaan en dat zijn gewoon goede songs. En, en ons, nou ja, tussen aanhalingstekens en belegen genre. Waar dus dat wij geen, wij geen beleggen genre vinden, maar een genre dat springlevend is en uh, nog zoveel mooie dingen zitten. Is dat dan een belediging? Zoiets? Nou, ik snap het wel, waar, hoe, ze er, hoe ze erop komen. Want, want ze denken, ja, jaren zestig, dat is geweest. En, uh, maar je ziet al die bands dan uh, extreme opzoeken en steeds gekker gaan doen. Terwijl je altijd wel een liedje kan schrijven, denk ik. De, de, daar gaan wij van uit, van dat principe, dat je gewoon liedjes kan schrijven nog. En, en in de jaren zestig begon dat allemaal en... en, en ja, toen, toen werden gewoon de eerste liedjes geschreven. Wat wij nu nog steeds kennen eigenlijk. Maar er was veel meer vrijheid. En, en de, maar er werd tegelijkertijd heel veel meer naar de, de, de authenticiteit van nummers gekeken. En naar het gevoel gewoon. En dat ja, de muziek iets moest doen met je. En, en niet ja, zoals heel veel mensen tegenwoordig uh, een grens opzoeken. En daar overheen gaan. En dan eigenlijk zeggen van kijk maar eens over deze grens heen gaan. Uh, wat fascineert jou uit dat tijdvak dan van de jaren 60? Dat het dus gewoon... ...om de oorspronkelijkheid gaat... Van, ...van de muziek eigenlijk... ...en wat je ermee kan doen met die instrumenten... ...we gebruiken diezelfde gitaren nog... ...telecasters, Stratocasters, gibsons... ...dezelfde versterkers... ...die versterkers van toen zijn zelfs beter... ...orgels... Uh, ...ja, keyboards... ...die rennen er toch niet tegenover een, een echt orgel... ...of een echte Rhodes piano of enzovoort... ...en ja... ...dat is toch, uh, toch wel een verschil... ...dat, dat de, de wereld nu uh, steeds meer van plastic wordt... ...en toen was het van, van hout... En natuurlijke elementen en uh, ja, dat, dat hoor je gewoon in de muziek terug. Zeg maar. Um... muziek, dat het uh, zo oorspronkelijk is? Ja, ik weet niet of... Ja, ik, ik weet wat het is. Als je, als je muziek maakt die vanuit jezelf komt, vanuit je hart komt, uh, zonder dat je bent het nadenken bent over je marktaandeel of, of wat dan ook, dan ik, ja, om een of andere heb ik het idee dat het publiek het automatisch zo oppikt dat het, uh, uh, dat het van onszelf uitkomt. Dat we geen grapjes aan het maken zijn, dat we geen uh, uh, idioot, wat, wat Frank net al zei, idioot dingetje aan het doen zijn op het podium om maar aandacht te trekken of om daarmee uh, de blitz te maken zeg maar zeggen. Maar het is gewoon helemaal kapot gaan. En helemaal uh, uh, uh, vanuit jezelf gewoon alles geven. Tot je bij wijze van spreken met een ziekenwagen moet worden afgevoerd. En, en, en, en ja, mensen voelen dat. Mensen die, die hebben door dat je... Tenminste dat, dat idee krijg ik ervan. Dat mensen door hebben dat je er echt al voor leeft ook. En, en dat vanuit daar de muziek komt. En niet zozeer vanuit uh, het idee om succesvol te worden. Of veel geld te verdienen. Of uh, noem het maar op. Is het uh, Frank uh, terug naar de, naar de basis dan? Ja voor ons is... is... Is de jaren 60 nummers zijn heel erg de basis. Ze zijn een onwijs basis waar wij van uitgaan, zeg maar. Um, dat op dat opzicht is het terug naar de basis. Maar wij, wij schromen ook niet om gewoon gekke dingen erbij te pakken als, als, als wij dat mooi vinden, zeg maar. Het hoeft niet altijd een basis te zijn of, een, of iets kleins te zijn. Het mag ook, mag ook groot zijn. De is benadering van muziek, wat ze toen hadden. En, en uh, het is namelijk niet... De jaren zestig zijn niet dicht of zo, of, of van je moet het binnen dit kader doen. Alles is juist mogelijk. Je, ja, je kan al niet zeggen dat het gedateerd is, jaren 60, want ja, het heet wel jaren 60 en 60s, maar het, is, ja, het betekent gewoon dat alles eigenlijk in principe mogelijk is. Maar het gaat om bepaalde basiswaarden, dat wel inderdaad. Die gewoon in elk nummer eigenlijk thuis horen, vind ik sowieso. Um, dan is er ook, uh, ja, want, want je, je bouwt er natuurlijk een, uh, een liedje omheen. Uh, waaraan zou een goed liedje moeten voldoen in jouw optie? Nou, aan een, een, aan een mooie hoeklijn, zoals dat mooi heet. En, een, een, ja, iets dus wat, de mens, wat blijft hangen bij mensen en wat, wat een prettig, prettig gevoel oproept. En een goed refrein, essentieel. En uh, ja, een goed compleet maar dat is logisch. <laughs> Solo's moeten erin, vind ik. Ik vind dat het moet altijd. Een bepaalde sfeer moet neerzetten. Maar dat is allemaal zo algemeen en dat zou zo logisch zijn. Maar toch, als je nu een nummer pakt uit de top 40, een willekeurig nummer... Dan is de kans heel groot dat een van deze dingen gewoon ontbreekt bij dat nummer. Dat je denkt van ja, wat moet het nou met me doen? Zoiets ook uh, dat je thuis zit te luisteren en dan beginnen je handen ergens te jeuken van dat had ik nou net even anders aan willen pakken. Ja, dat sowieso. Volgens mij wel. Ik heb, ik heb vaak... Um, wat, wat, wat bij ons ook wel uh, het verschil maakt, zou ik maar zeggen, als, als, uh, van de Sound, is dat wij niet uh, alle partijen helemaal uitschrijven en alles helemaal strak hebben gedaan. Maar dat we het juist meer aan een provis, zou ik maar zeggen, doen. En uh, ik krijg altijd het idee dat op het moment dat mensen een, een, een nummer helemaal uitschrijven, dat kan heel goed werken, maar vaak dan klinkt het heel vierkant. En klinkt het heel erg blokkerig, zou ik maar even zeggen. gekaderd ja, ja, gewoon op die manier. En, en, en juist dat we het een beetje vrij laten. En omdat we gewoon ook risico's nemen. Nieuwe nummers bijvoorbeeld die we, uh, uh, het is een paar keer gebeurd dat we een nummer hebben geschreven en dat we dezelfde avond dat we zeg maar, het nummer voor het eerst hebben gespeeld in de oefenruimte. Zeggen van nou, we gaan het gewoon doen. En, en dan weet niemand zijn partij, zeg maar, zeg maar. we kennen alleen de, de algemene parameters zeg maar, van een nummer. En dan daar muziek mee maken, in plaats van je partij uitpoepen, zeg maar even zeggen. Dat is, dat is Ik denk dat dat veel uitmaakt wat, wat betreft de sound en wat betreft uh, uh, het gevoel dat het meegeeft. share the love from the heart with your brothers. Let it out, let it in. Give your heart, give your soul to the others so no man can ever, no man.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 Vierkant, kaders en dat soort dingen. Uh, creativiteit, flexibiliteit. Want uh, als je het als je niet vierkant wil denken, dus niet binnen grenzen. Dan neem ik aan dat, dat de creativiteit alleen maar te goede komt. Sorry hoor. Maakt niet uit. Ja, dat idee. Ja, ik eens even nadenken. Nee, nee, nee. Ja, ik, denk, ik denk van wel. Um, ik wil het niet afschrijven. Ik bedoel, ik heb, zelf, uh, ik heb compositie gestudeerd. En, en dat is dan klassiek. En dat is juist heel erg alles uitgeschreven. Daar is heel weinig improvisatie voor. En dat kan heel mooi zijn. Maar ik denk dat op het moment dat je kleinere, uh, kleinere kaders neemt, zeg maar zeggen, minder uitgebreide partijen gaat schrijven. Maar gewoon zegt, ik noem maar even wat, A en E en, en zoek het maar uit. Dat je dan inderdaad veel meer uh, op je creativiteit moet, moet leunen om ervoor te zorgen dat het een mooi nummer wordt. En, en uh, dat is wel iets wat wij vaak zeg maar zeggen, wat we als basis nemen. Dat we ervoor zorgen dat het klein blijft en dat je daardoor veel, uh, um, veel van je eigen ding erin moet leggen. Juist, ja, oké. Goed, dat is duidelijk over, over jullie nummers. Uh, nou hebben jullie dus nu een EP uitgebracht. Uh, ja, ik, ga, ik kijk jou aan Frank. Uh, <laughs> dat EP is nu, uh, nou, hoe lang is die uit? In januari is die uitgebracht? Hè? Ja, januari, dus een paar maanden nu. En uh, hij verlicht over de toonbank. Hij vliegt over de toonbank. <laughs> nee, maar als mensen die, die dat ding, dat, dat ding is natuurlijk gewoon nog te krijgen, hè? Ja, bij, bij de Plato vliegt hij als, als zoete broodjes of suikerwerk, gaat die, uh, wordt hij verkocht. Dus, uh, ja, nee, het is nou ja, een het is, het is gekkigheid. Maar bij optredens zijn mensen, veel mensen kopen Hij ligt wel bij een aantal Plato's in, in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Concerto heet dat in Amsterdam. Het krijgt hem kopen, ja. Hij is vijf euro en je krijgt... Uh, naar onze mening waar voor je geld Dus wat reclame hier. hoe maar Kijk, die EP is geweest, maar is er dan nog zoiets uh, van, uh, er, er komt nog meer aan of niet? Ja, nou eigenlijk. We moeten gewoon nog een debuutalbum uh, opnemen. En dat moeten we goed doen, dat hebben we nog niet gedaan. We hebben nu die EP in onze oefruimte opgenomen en door Martijn Groeneveld al uh, uh, laten mixen. Dus, Heel meenig. Ja, die heeft er nog iets moois van gemaakt. <laughs> Maar uh, ja, we hebben er gewoon wel niet het, het budget en het geld gewoon om, uh, om het goed, goed op te nemen met, met een, volledige, uh, ja, een volledige backline die je nodig hebt gewoon, en de, de goede apparatuur. Dus ja, dat moet eigenlijk nog gebeuren. En we gaan gewoon een labeltje verzoeken uh, of een plaatsmaatschappij. Die dat misschien met ons wil gaan doen, want wij hebben de nummers en uh, ja, wij zijn er klaar voor. Uh, de afsluitende vraag stel ik dan aan jou. Uh, ben je nu voor zover wat, je nu, uh, aan het wat jullie allemaal aan het doen zijn? Tevreden over wat jullie nu aan het doen zijn? Ja, wel. Creatief gezien wel, maar... Ja, kan qua, altijd beter. Qua, qua beloning en wat je ervoor terugkrijgt, dat, is, uh, ja, dat, dat houdt niet over. Dus, nee. Ja, <laughs> ja tevreden, dat is, dan heel, dat is dan heel moeilijk. Dat wordt heel hard juist. En dat is gewoon hard werken en geduld hebben en, uh, en, en maar doorgaan. Want ja... Dat is het hè? Ja, precies. Ik dank jullie wel, jongens. Graag gedaan. Okay, thank you. Run before your En Agusio, dus dan Lucio een fase waarin uh,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 We snel genomen Robbe met Robinho voor zich, de bal even terug zit in Snijders. Snijders komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. En wordt er iedereen en alles gemist. Nederland staat hem 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor het doel. En iedereen en alles zit mis. Snijders scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over Bartels net of, of zonder filter. Het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal opeens die vrije trap. En we weten de dode situatie Verdedigen verdedigende zin. Is Brazilië niet sterk? Die bal van wordt teruggegeven richting snijden. Dan komt die bal te hoog voor de penalty stip, Iedereen en alles springt.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 En Sneijder scoort! Nu geen melo hoor, nu geen eigen doelpunt. We weten dus zeker dat het een was. Nederland is van de Nederlandse stap op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op driekwart van de wedstrijd. De koffer kan misschien weer uitgepakt. Ik heb hem nog niet ingepakt, toch voor de massa. <laughs> Try. Het laatste nummer was overigens niet van de, de Cosmic uh, Carnaval, dit was van Houses Suicide heette dat uh, nummer. Opgeduikeld deze EP uh, ergens in de laatste week van mei in Panama, Amsterdam. Daar uh, deed een van de bandleden zijn eindexamen opdracht, zeg maar. En dan zat hij weer tussen hè, van uh, de Cosmic Carnaval, de Green Light. het uh, radioverslag uh, van afgelopen vrijdagmiddag. Met Jack van Gelder van Langs de Lijn. Waarbij de doelpunten van Nederland tegen Brazilië nog eens een keer voorbij kwamen. Ja, ik denk, kan het nou toch niet helemaal laten. Want ja, als je dan een heel uur daar aandacht aan hebt besteed met interviews van, van de jongens van de Cosmic Carnaval. Marlies Kroon was even binnen, dat is de enige zangeres binnen de band. Hebben we niet uh, verder uitgezonden. Overigens, over de Tour gesproken vandaag. Uh, drie heren zijn vooruit. Ze zijn nu bijna Nederland uit. Men is nu al in België. Dat betekent dus dat de Tour, inmiddels uh, met de drie koplopers, Nederland al heeft verlaten het volgt op drie minuten. Dit is of dit zijn de Mannen van de Hoe met Baba O'Reilly. En dat was hem. Helemaal. Baba O'Reilly van uh, The Who. Het bracht de tijd op uh, bijna, uh, wat zeg ik, ruim vier minuten voor vier. Dat betekent dat we waarschijnlijk zo langzamerhand uh, een eind aan dit programma moeten gaan breiden. Tenminste, als de computerprogrammeur zijn werk goed gedaan heeft. Ik ga daar even vooralsnog even niet van uit. Want ik denk dat ik zomaar... maar zo dadelijk nog een uurtje mag doen. Dus uh, wees gewaarschuwd in ieder geval. Ik heb er nog uh, eentje klaarstaan. Dat is een beetje een ouderwetse... Nou, ouderwetse is uh, 1985... maar het is wel heel erg leuk om naar te luisteren... eerlijk gezegd. Een band die... zeer bekend is uit de periode... van uh, Ferry Maats Soul Show... En dit is een nummer wat uh, midden jaren 80 nog eens een keer uh, op de gevoelige plaat is uitgebracht: De Dash Band tot aan het nieuws van 4 uur met Let It All Blow.